Kan met het NOS journaal. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer, Code Oranje, uitgebreid naar een groter deel van het land. De waarschuwing geldt nu behalve voor de provincies Utrecht en Noord-Brabant, ook voor het IJsselmeer, het Waddengebied en de provincies Flevoland en Friesland. In de kustprovincie Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland geldt nog steeds Code Rood. Langs de kust worden windstoten van 100 tot 110 km per uur verwacht. In het oostelijk deel van het land is Code Geel van kracht. De storm richtte op veel plekken schade aan. Zo zijn op de A27 bomen omgewaaid en liggen de takken op de A44. Rijkswaterstaat zegt dat ook op andere wegen afgewaaide takken liggen. In Den Haag vielen op verschillende plekken bomen om door de harde wind. Een aantal auto's is daardoor beschadigd geraakt. Niemand raakte daarbij gewond. In het hele land zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het slechte weer. Zo gaan onder meer het Rotterdamse Zomercarnaval en het festival Amsterdam Live on Stage niet door. Ook het Milan Zomerfestival in Den Haag, Wijtje Rock in Zeeland en Welcome to the Future in het Twiskus zijn afgelast. Dat geldt ook voor het Scutje Sierling Stavoren. En Pretbak Duindrel in Wassenaar is gesloten vanwege de storm. De Turkse regering wil in Noord-Syrië veilige zones instellen waar vluchtelingen een veilig heenkomen kunnen zoeken. Dat moet gebeuren als de islamitische staat uit dat gebied is verjaagd. De Turkse regering komt met dit plan nadat de luchtmacht voor de tweede nacht op rij doelen van IS in Syrië bombardeerde. Amerika en Turkije hebben inmiddels afspraken gemaakt over de gezamenlijke bestrijding van IS in Syrië. Met een geldinzamelingsactie probeert de juridische stichting Prison Law... een Nederlandse gevangene in Spanje vrij te krijgen. Het gaat om Romano van der Dussen. Die is veroordeeld voor een verkrachting en twee pogingen naartoe. Hij kreeg 16 jaar cel, waarvan hij er 12 heeft uitgezeten. DNA-onderzoek wees eerder uit dat niet hij... maar een Britse zedendelinquent waarschijnlijk de dader is. Het weer langs de westkust waait het dus stormachtig. In de loop van de middag en avond verplaatst het onstuimige weer... zich naar de noordkust. Vanavond klaart het vanuit het westen op en neemt de wind af. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jelene De Geest van de AWB. Er liggen veel afgerukte takken en omgewaaide bomen op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Dat veroorzaakt tussen Hoofddorp en Veen 7 kilometer file. Omrijden via de A44 is geen optie, want die is ook op diverse plaatsen afgesloten door takken op de weg. En er wordt ook nog eens gewerkt aan de brug over de Oude Rijn. Beter is het als je van Amsterdam naar Den Haag wil om helemaal via Utrecht om te rijden. Er zijn wel problemen ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht en de andere kant op. Op ook bij Gouda. Daar zijn ook rijstroken dicht door Takken op de weg en daar is de file in beide richtingen zo'n 5 kilometer. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is helemaal dicht tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ligt ook een boom dwars op de weg. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. met Starship. Een heerlijk begin van een aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. De CEO van Starship en We Build This City. Het is uh, 8 over 2 uur. Wat een takkenzooi, Albert Jan. Enorm. Enorme takken zo. Ja, het stormt ik, lekker in zo'n. Ik zal binnen blijven, binnen blijven. Binnenblijven. Jeetje, wat een weer zeg. Levensgevaarlijk. Ongelooflijk. Nou, we gaan eens even naar uh, Lex van Oren, hè, Over weer gesproken. Goedemiddag lex. Goedemiddag, ja, daar komt de uitdrukking. Takken weer vandaag. Dat is inderdaad takken <laughs> weer dit, hè? Niet te geloven. Ja. ja. Jij zit ook ja. veilig thuis? Ik zit lekker veilig thuis, maar ik zit achter de computer. Oké. Okay. Dus ik heb uh, hartstikke druk. Ja, want het is, uh, het is extreem, hè, dit? Ja, het is echt extreem. Uh, dit, uh, dit komt niet veel voor in de zomer. En uh, ja, omdat die bomen allemaal vol in blad staan... die hebben dus uh, echt te leiden, Dus die, die, die boom voor de studio. Dus niet de enige, hoor. Nee, dat weet ik, want uh, de Salvoortse is ook afgesloten... vanwege uh, bomen die omgewaaid zijn. Ja, precies. Dat, uh, daar was ik al bang voor. Dus het advies is in ieder geval binnen blijven. Tot hoe laat? <laughs> nou, we hebben eigenlijk uh, de top gehad. Uh, de storm die is dus begonnen om half één. Ja? Wacht, ik moet even mijn televisie uitzetten, want ik hoor mezelf terug. <laughs> ja? Ja. <laughs> ja, dat heb je dan, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja nou, nou gaat dat goed. Uh, het begon om uh, half één. begon uh, de storm. Toen was het de officiële storm Windkracht 9. En de windstoten. die hebben we op het hoogtepunt gehad. om kwart voor twee. Toen hadden we Windkracht 11. en dat is ongeveer 100 km per uur. Zo, hé. Ja, en op dit moment uh, neemt het allemaal geleidelijk wat af. We zitten nu boven, uh, boven in de windkracht 8 tegen 9 aan. En het ziet er eruit dat het uh, langzaam naar uh, beneden gaat. Ja, lang, langzaam. Ik, bedoel, uh, ik, had al, ik heb al mensen horen praten dat het uh, voordat het een beetje, beetje weer gaat liggen, tegen een uur of 4, 5 zal zijn. Ja, precies. En dan is het ook droog, dus als jullie naar huis gaan, dan... Uh, Kijk, Lex. Daarom heb ik jou zo graag als onze enige echte weerman... Heel van goed, Danfoort. Lex. <laughs> maar voorlopig, voorlopig uh, ja, het, het advies, het is uh, ondanks het feit dat het, dat het hoogtepunt geweest is... is het absoluut nog niet uh, verantwoord om naar buiten te gaan, hè? Uh, Het is nu nog een dikke windkracht 8, en dat is stormachtig... En uh, de windstoten die zitten nog steeds uh, rond uh, 100, 100 km per uur, iets onder nu. En dat neemt ook geleidelijk wat af. Dus om half drie, als je hem nou weer even wilt bellen, yeah. dan uh, vertel ik exact de, de windsnelheden op dat moment. Hey, dat gaan we doen, Lex. Dankjewel voor dit moment. En een veilige middag. Gewoon lekker binnen blijven. Lekker binnen blijven. En tot straks. Tot straks. straks. straks. Ja. Dat is inderdaad Lex van Horen. Nou, dan weten we dat Albert-Jan zo dadelijk om half drie het weerbericht. En wat gaan we verder nog doen? Ja, er is verder, uh, ja. ja. In Frankrijk is uh, hier van, uh, van dit weertype niets te merken. Want het is vandaag de voorlaatste etappe van de Tour de France. En het is natuurlijk de, route, de, de mooie etappe richting de Aude-West. De Oranje, Oranjeberg. Daar gaan we rond de klok van kwart over drie, als Henny Ruck het veilig naar huis weet, weet te komen. Want Henny stond ook stil bij de, bij de weg tussen Heemstede en Zandvoort. Hij probeert op een andere manier thuis te komen. Kwart over drie gaan we uitgebreid met Henny even terugkijken naar de afgelopen week van de Tour de France. En wat er vandaag ons toch te wachten staat. En wat we morgen nog kunnen verwachten tijdens de finale van de Tour de France. Verder volgen we natuurlijk de weersverwachtingen op de voet... of de, weers, ja, de, de weersverwachtingen en ontwikkelingen daarop op de voet... tijdens deze komende drie uur. En uh, in Hongarije wordt er gewoon gekwalificeerd... voor de Formule 1 van uh, Hongarije op de Hungaro Ring Dus daarover uh, straks ook meer... Verder natuurlijk de vaste evenementen, maar wellicht allemaal onder voorbehoud. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Want zoals je al in het nieuws hebt kunnen horen... zijn er diverse evenementen in den landen afgelast. Zo ook een aantal evenementen in Zandvoort. Dat om half vier, de evenementenagenda. Half drie gaan we weer gauw terug naar Lex van de Hoorn... voor de update van het weer. En of het morgen overgewaaid is en we weer tot rustige weertypes overgaan. Dat horen we om half drie van Lex... Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En ik heb nog steeds Dolly in de aanbieding. Ja. Dus uh, dat om half vijf het dier van de week. Het gedicht van de week. Het was een Engels gedicht. En ik heb getracht het te vertalen. Maar dat deed te veel uh, uh, ja, onrecht aan het gedicht. Dus we gaan vanmiddag in het Engels. Ja, ja, in het Engels. Om kwart voor vijf. Onder de titel van Honey Come Home. Oké. Okay. Dat, dat is een hele mooie. Want in de vertaling staat al Honey is honing. Nou is op zich wel goed. Maar niet in het Nederlands. Vandaar dat we in de originele versie doen. In het Engels, Honey Come Back. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek, zomerse muziek doen ja, we Ja, daar zat ik op te wachten. Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier nog Pits Report. En uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Een zomerstorm in Zandvoorts. Uh, en natuurlijk ook uh, in, uh, in de rest van Nederland. Hè. Met name aan de Westkust. We houden je daarvan op de hoogte. Het weerbericht hoor je zo dadelijk om half drie met Lex van der Hoorn. En hier is Phil Collins. Dat was Phil Collins en de Easy Lover. Ja, we hebben het beloofd, Albert Jan. Ook wat regenplaten. Hier is kipperwijs. Dat weer van vandaag kan je beter gewoon lekker binnen blijven. Hè? En luisteren naar de radio, naar CFM Sofort. Je hoort eens uh, Standing Outside in the Rain. Ja, vanwege die regen en die wind van vandaag... Uh, zijn er een aantal uh, evenementen die uh, niet doorgaan, uh, Albert jan Nee, klopt. U, u hoort het al in het nieuws van uh, twee uur. Want uh, ja, de storm gooit vandaag voor uh, diverse evenementen in Nederland. Roet in het eten. Zo zijn er al diverse festivals in Den Landen afgelast. En uh, wij hebben inmiddels begrepen dat het Ayuma Summer Festival, uh, wat voor vandaag gepland uh, staat, ook niet doorgaat. Het Ayuma Summer Festival, uh, van dat vandaag uh, zou plaatsvinden, is verplaatst naar 1 augustus. Reden, ik hoef het u niet te zeggen, de weersomstandigheden. En dan houdt u voor andere evenementen ook in de gaten. Wellicht, kijk even op de diverse websites van evenementen, of ze wel of niet doorgaan. Verder, de chauffeur treft slapende Duitser in vrachtwagen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half twee... een 21-jarige Duitser aangehouden in Zandvoort. De man had ingebroken in een vrachtwagen die geparkeerd stond aan de Hoge weg. De eigenaar van de vrachtwagen, een 43-jarige inwoner van Borkulo... ontdekte de vreemdeling die in de cabine lag te slapen. Agenten werden door de chauffeur gealarmeerd en hebben de man aangehouden. De Duitser bleek onder invloed van alcohol... en heeft de rest van de nacht op het politiebureau doorgebracht. De eigenaar van de vrachtwagen heeft aangifte gedaan van vernieling en... Uh, de Duitser wist de vrachtwagen binnen te klauteren... door een opengebroken dakluik. Ja, dan ga je inbreken en dan val je in slaap. <laughs> Dat is lekker onder. Ja, niet slim, nee. <laughs> uh, en tot slot nog even, ja, de laatste update... zoals al gezegd van uh, Zandvoort en Heemstede. De, de weg de N201 uh, uh, is tijdelijk gesloten vanwege de omgewaaide bomen. En nogmaals, uh, want we zien hier rond de studio... een heleboel takken die zijn afgerukt door bomen... maar die hangen nog wel in de bomen. Ja. Dus uh, wees gewaarschuwd, mocht u... On Echt naar buiten moeten. Ik bedoel, wees wees at, ja, attent op, uh, op bomen en uh, losgewaaide takken. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En ja, heel veel evenementen afgelast. De evenementen die wel doorgaan, die hoor je om half vier in de evenementenagenda. Miles my, my, my treasure chest. Golden grand piano. My My a that I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, Who you, ooh, adivido Ooh, for you, who you, ooh, adivido Give me one good reason why I should never make a change hold me then all of this will go away my many artifacts the list goes on if you just say the words I, I'll open and run oh to you, ooh, you. Ooh, oh to you oh I divido oh for you oh oh I divido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 My, my hidden treasure chest Golden grime piano My beautiful could steal you Ooh, you Ooh, I'd leave it all over you Bij hey, Zalvoort op zaterdag hoorde je de heerlijke disco-klassieker van Chaka Khan en I'm a free woman. Ja, hoorde hem net niet ook al zo even na twee uur. Daar is hij weer, Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Ja, daar ben ik weer. Ja, nog niet weggewaaid, hè? Nee hoor, ik zit hier lekker hoog en droog. Dat doe je goed, <lacht> dat doe je goed. Ja. Nou, inderdaad, je vertelde het net. Om half 1 is de storm losgebarsten hier in Zalvoort. Ja. Ja, ja, Het is wat rustiger geworden volgens mij nu. Ja, dat uh, vertelde ik dus om uh, even naar tweeën dat het uh, af ging nemen. En uh, als jij uh, op, je Facebook, uh, op de Facebookpagina met je Zandvoort had gekeken... dan uh, had je daar een, uh, een weerkaartje kunnen zien met een toelichting... dat uh, de wind dus naar het noorden, nog het windveld, naar het noorden wegtrekt. En uh, dat wij nu in uh, rustige vaarwaden terechtkomen... Ja, dat bericht had je even na 12 uur geplaatst, toch? Precies. Ja, dat precies. bericht. Ja, die heb ik wel gezien ja. hoor. Ja. Dus dat ben je helemaal op de hoogte. Ja, heel goed, Lex. Ja. Uh, nou, het, op dit moment is het uh, windkracht 8 op het strand. En uh, met windstoten van windkracht 10 nog op dit moment. En dat wordt. Uh, langzaam wordt dat minder. Trouwens, de temperatuur houdt ook niet over hoor. Dat is, uh, op dit moment is het 14 graden en het is uh, 18 graden geweest van vanochtend. Dus uh, het, het wordt er niet warmer op vanmiddag. Nee, een beetje, heb een beetje vreemde zomerdag dit. Je hebt er wel een jas bij, hè? Ja, dat, dat zeker. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, zullen we dan uh, gaan vertellen wat het uh, verder uh, gaat worden? Ja, ik hoop het beter, Alex. Ja, ja. Uh, morgen. Nou, laten we eerst nog met vandaag beginnen. Het, uh, het ziet er naar uit dat het, het eind van de middag dat het dan droog wordt. En de wind hier is dan een, een stuk minder, een stuk afgenomen. En dan morgen beginnen we eerst met opklaringen. Ja, <lacht> de, zon, de zon gaat weer schijnen. Hey. Maar, maar in de middag dan uh, gaat de bewolking toenemen en later in de middag dan kan het weer gaan regenen. Daar moeten we rekening mee houden. Uh, er staat dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat dan weer een stukje omhoog. Die gaat naar 18 à 19 graden. Dus uh, morgenochtend uh, vroeg op, dan zie je de zon. En dan maandag, ja? dan is het wisselend bewolkt. Gauw wordt het ook weer niet droog, met buien. En de wind die trekt dan weer wat aan, maar uh, krachtig met hard. En dat is ongeveer windkracht 7. ...en uh, de maximumtemperatuur... ...die houdt ook nog niet over... ...dat is 19 graden. Dan gaan we naar de dinsdag... ...dan is het uh, een meest bewolkt... ...en ja, we houden de buien... ...met een krachtige westelijke wind... ...en de maximumtemperatuur... ...die uh, blijft steken... ...op 18 graden op dinsdag. Maar de verdere vooruitzichten... ...vanaf het weekend... Vanaf het weekend ...is dus meerdere dagen wisselvallig... ...en vrij koel... Cool ...voor de tijd van het jaar... Maar aan het eind van de komende week... dan krijgen we meer zon en geleidelijk wat warmer. Kijk, dat zijn goede berichten Lex. En uh, als de luisteraars het uh, naar willen lezen... dat kan uh, bij jou op je website. Op mijn website op uh, www.meteopagina.nl Je kan ook op Facebook op Meteo Zandvoort kan je kijken. En ook op Twitter. En natuurlijk op TV, op de Tech TV, CFM Zandvoort. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Ja, Zo is het Lex. Dank je wel in een rustige dag vandaag verder. <laughs> ja, jullie ook. En mochten er nog spectaculaire dingen gebeuren... dan bellen we je nog even. Oké. Okay. Dank je wel Lex. Geniet ervan. Hoi. Dat was het weer. je en zandvoort. En dat was het weer met Lex van de Hoorn. Je hoort hem elke zaterdagmiddag zo rond half drie... daar kan je ook beter blijven met het weer van vandaag. Gewoon in huis, in my house. Je de single uit de jaren 80 van de Mary Jane Girls. Ja, sale Amsterdam gaat er weer aankomen. De 19 augustus aanstaande. En ook in 1990 was het zeiltime. Dit is 25 jaar ZFM. Zeil 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens zeil voor het eerst te zien. ZFM. Al 25 jaar live in Zandvoort. En dat was het begin van CFM in 1990. Nou kijk naar het weer van vandaag. Hè. Het lijkt net alsof de de zomer al voorbij is, maar gelukkig nee, het wordt weer beter hè. Aan het eind van volgende week horen we net van Lex van den horen. Hier is de single Fantastisch Springfields en de summer is over. De summer is over. Bij Sanford op zaterdag hoor je de single van Dusty Springfield. En de summer is over. Nou, gelukkig niet hoor. We kunnen er nog even van gaan genieten. Hè? Eind volgende week... Dan wordt het weer een stukje beter. Maar vandaag hebben we heel veel storm en regen hier in Salvoort. En dat betekent ook hinder voor het verkeer, Albert Jan. Ja, om 23 minuten over twee plaatste de politie Zandvoort het volgende bericht. Verkeer richting Zandvoort onmogelijk. N200 en N201 volledig gesperd door omgewaaide bomen. Brandweer hard aan het werk. Nou, dat, als dat dan eindelijk dan weer opgeheven zou zijn... dan kunnen ze in het dorp aan de gang, want het is hier ook één grote groene bedoeling. Op de, op de weg. Goed, in ieder geval verkeer richting Zandvoort... onmogelijk N200 en N201... volledig gesperd door omgewaaide bomen. Brandweer hard aan het werk. Terug naar het uh, nieuws vanuit Zandvoort. Hij saa om picknicktafel bij Viskraam. Klanten uh, streken graag neer... aan de picknicktafel... Uh, naast berg aan de boulevard Bernard. Maar het plezier was van korte duur. Omdat er bij verschillende viskarren... al uh, picknicktafel stonden... plaatste ik er ook een... Uh, plus een paar vrolijke bloempotten met helmgras erbij, vertelt Allan Berg. Eén dag later stonden de gemeentelijke handhavers al voor zijn neus. De visverkoper wilde zijn stekkie een beetje opfleuren... in de geest van de gedachtegoed van wethouder Gerard Kuipers van D66. In de Heemsteense krant van 4 september 2014 sprak hij de wens uit... dat de boulevard gezelliger te willen aankleden... of dat het weer een flaneergebied zou worden. Hij dacht daarbij aan een paar kiosken, terrasjes en wat eenvoudige versieringen. Op advies van de handhavers diende Berg een meldingsformulier in om goederen op de openbare weg te mogen plaatsen. Daar heb ik niks meer van vernomen. Wel werd ik uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester... en de wethouder op 16 juli jongsleden. Ze vertelden dat ik de spullen s'nachts niet mag laten staan... omdat er een ontruimingsplicht heb al als ambulante handelaar. Ze volgen dus weer gewoon de regels... maar zelf zetten ze op het badhuisplein wel picknicktafels voor het publiek neer... en die mogen er gewoon blijven staan. Ik moet mijn loodzware tafel dus elke avond meenemen... en dat is niet te doen. Dus heb ik de boel maar weggehaald. Het, de het steekt de viska, viskraamhouder dat de verkiezingsprogramma... repten en vermindering van het aantal regeltjes. Zelfs het coalitieakkoord spreekt van omvormen van de gemeentelijke overheid... tot een klant- en servicegerichte organisatie. Minder en eenvoudigere regelgeving moet leiden... tot meer vertrouwen en grotere efficiëntie. Ik merk daar een weinig van, aldus Berg. Wethouder Gerard Kuipers, D66, de tafels op het Badhuisplein... zijn daar gekomen na een prijsvraag van een paar jaar geleden... De gemeente Zandvoort beheert namens de gemeenschap de openbare ruimte. Demografisch is het met elkaar bepaald wat daar wel en wat daar niet mag. Met de venters en standplaatshouders zijn contractuele afspraken gemaakt. Zij dienen hun standplaats schoon en leeg achter te laten. Ondertussen is de vereniging van venters en standplaatshouders gevraagd concrete voorstellen in te leveren. Om de openbare ruimte rondom standplaatsen te verfraaien. op een manier die past binnen de welstandseisen. Daarover zal de vereniging nu met ons over gaan nadenken. Aldus kuipers in een reactie. Dat wordt dus vervolgd. <lacht> zo is het maar net. Nou, de formule die volgen we ook zo dadelijk. Even een update daarover, Robert Jan. Doen we? Ja. Vegas don't ride right here Till we go into the fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Dit blijft toch eigenlijk de disco-klassieker, hè? You're the Jocelyn Brown en somebody else's guy. Ja, we gaan nog even kijken naar de Formule 1... wat we zitten in Q3, Albert-Jean. Eh, ja, die, die net iets over tien voor drie van start is gegaan. En dat was vertraagd omdat er in Q2 Alonso... die net de Q2 had gehaald op een veertiende plek... zijn auto stil kwam te liggen en die stil kwam te staan... en die moest de pit in geduwd worden. Echt ouderwets, hè? De, de ja. geduwd naar de pits... Uh, ze zijn nu gestart en uh, u wilt natuurlijk weten of uh, Verstappen Q3 heeft gehaald. Hij heeft krap aan de derde Q, de kwalificatie, gehaald. Hij had het ook al voorspeld. Hij zegt de uh, tiende plek in, uh, in Q, Q3 zou mogelijk moeten zijn in ieder geval voor de kwalificatie. Nou, in ieder, in ieder geval, hij zit bij de laatste tien, dus dat uh, gaat realiteit worden morgen. Hij start in ieder geval vanaf de tiende plek, wellicht... Dat hij nog wat naar voren kan, maar dat hangt af van de derde kwalificatie die nu aan de gang is. U hoort daarover, u hoort daarover later meer. Verder nog even een bericht vanaf Schiphol. Er zijn vele vluchten uh, geannuleerd, CQ vertraagd. Dus mocht u nog uh, willen vliegen van, of pl plannen hebben op te vliegen... raadpleeg even de website van Schiphol. Want er is maar één baan in gebruik momenteel. Oké, okay, ja, naar, naar Zalvoort ook, één baan, de zeeweg. <laughs> nee, ze zijn allebei dicht. hè? Allebei dicht, zeeweg ja, ook. Ja, ja, ze waren allebei dicht. Oh. Tenminste, dat bericht van half drie van de politie. Dus uh, we, we houden een uh, vinger aan de pols. Oké, okay, nou, tot zover dit uur alweer. Het zit er alweer op. Zometeen uur twee met onder meer om half vier de evenementenagenda. En heel veel lekkere zonnige muziek, hè? Ja, We gaan gewoon door. We gaan gewoon door naar de laatste platen die we gaan draaien voor het nieuws. En weer van drie uur. Ja, dat is een hele oude die in een nieuw jasje gestoken is. Ben ik ben weet die? niet hoe. Oh, die. Kim. Ja, hij is van... Uh, goh, die zanger ook alweer. Is dat uh, Benny Nijman? Benny Nijman. Be Benny Nijman. Benny Nijman. Ja, de nieuwe versie uh, wordt gemaakt door uh, uh, Gerson Meen. Oké, okay, is hij... Oh, leuk. Ja, is leuk, leuk. hoor. Is nou eigenlijk... en volgens mij van een, van een tv-commercial uh, bekend geworden. Klopt. Nou weet ik het niet. Is weer. dat van uh, KPN? Ja. Ja, he? Klopt. Hier ja, dus Ik weet niet hoe. Graag tot zometeen.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 Ik zou je willen winnen, door de Sahara te ontginnen, maar ik weet niet, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen smeken, het van de kans willen preken, maar ik weet niet, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen ringen, en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet,